12 uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De politie in Rotterdam heeft 30 bekeuringen uitgedeeld aan deelnemers aan een trouwstoet. De bruiloftsgasten vertoonden volgens de politie hinderlijk en gevaarlijk rijgedrag. Ze blokkeerden wegen, reden door rood, toeterden, hingen uit de ramen en staken fakkels af. Bij elkaar moeten ze meer dan 3000 euro aan boetes betalen. Trouwstoeten leiden vaker tot overlast. In augustus werd een Rotterdamse agent die daartegen optrad mishandeld. In Iran zijn protesten uitgebroken nadat de regering de brandstofprijzen had verhoogd. In de stad Sirian viel daarbij een dode. Demonstranten probeerden een oliedepot in brand te steken, maar de politie wist dat te voorkomen. Daarbij werden schoten gelost. De Iraanse regering heeft de brandstofprijzen met de helft verhoogd om meer geld binnen te krijgen. Het gaat slecht met de economie, mede door de Amerikaanse sancties tegen Iran. Het protest richt zich niet alleen tegen de prijsverhogingen, maar ook tegen de president Rouhani. Op video's is te zien dat betogers dood aan Rouhani skanderen. In de buurt van Ter Apel heeft de Marichosee vrijdag een Moldaviër opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Hij reed in een busje met daarin 19 andere Moldaviërs, onder wie 9 kinderen en baby's omdat vrijwel niemand zich kon legitimeren, werd de chauffeur opgepakt. De andere Moldaviërs hebben asiel aangevraagd. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het EK voetbal... door een gelijkspel tegen Noord-Ierland. In Belfast bleef het 0-0 en dat was genoeg voor directe plaatsing. In de eerste helft had Oranje op achterstand kunnen komen door een penalty... maar die ging over. In dezelfde pool heeft ook Duitsland zich voor het EK geplaatst... door met 4-0 te winnen van Wit-Rusland... Verder plaatsten Oostenrijk en Kroatië zich. 16 landen zijn nu zeker van het EK. Het weer. Vannacht droog. In het binnenland kan het bij opklaringen licht vriezen. Morgen eerst zonnig. Later meer bewolking met s'avonds vanuit het oosten regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. 72 procent van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dank je wel.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 Is this a real life? Just call the me. I'll find you when I see Seven seagulls oh I'll search relentlessly, won't stop until I see Seven seagulls, yeah, right me. I'll find you when I see. Seven You guys just need to hear this amazing new beat that's happening.